Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van noso 3. In Den Haag protesteren tientallen mensen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Ze willen dat het kabinet hen sneller helpt met alle problemen die ze door de toeslagenaffaire hebben... Dat duurt allemaal veel te lang, zeggen ze. Onze hoop is eigenlijk uh, ondertussen wel weg. En uh, er zijn veel mensen die moeten nog door de, toets, hè, de eerste toets heen. Die hebben nog niet eens de 30.000 euro ontvangen. Uh, er zijn mensen die hebben wel de 30.000 euro ontvangen. En die geven aan: van ja, jongens, weet je, dat, dat, dat, dat dicht onze problemen en de gaten niet. Uh, en die dreigen nu weer in financiële problemen te komen. Maar daarover klagen bij de Belastingdienst lukt niet. Brieven worden niet beantwoord en de telefoon niet opgenomen. Ziekenhuisbestuurders willen strengere coronaregels, omdat de IC's op sommige plekken vollopen. Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers ziet lokale lockdowns op plekken waar veel besmettingen zijn en weinig mensen een prik hebben gehad wel zitten. Het kabinet komt op 5 november weer bij elkaar om over de coronaregels te praten, maar dat is volgens de ziekenhuizen te laat. Bij een ongeluk in Gent in België zijn drie mannen en een vrouw om het leven gekomen. De auto waar ze in zaten reed vanaf een hoge kade een rivier in. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Mogelijk zijn de slachtoffers Frans. De auto had een Frans kenteken. En kickboxfans zijn onderweg naar de Gelredoom in Arnhem. Vanavond staan Rico Verhoeven en Jamal, Jamal Benzadiek daar tegenover elkaar in de ring. Verhoeven is al dik zeven jaar wereldkampioen in de zwaargewichtklasse. Maar als het aan oud-kickboxer Remy Bonjasky ligt, is Benzadiek een gevaarlijk tegenstander. Juman heeft het al uh, jaren jaren terug laten zien dat hij Rico no out kan slaan. Dat heeft hij toen ook goed gedaan. De eerste twee ronden is hij levensgevaarlijk. Nu heeft hij een betere voorbereiding dan destijds. Het enige waarvan ik denk van wat misschien een probleem kan geven, is de vechtritme. Hij heeft de afgelopen bijna drie jaar niet gevochten. Het gevecht begint om 8 uur vanavond. Als je er niet bij bent en toch wilt kijken, moet je een kaartje kopen voor de livestream. Het weer, best wat zon. In het noordwesten wat meer wolken. Daar toe ook wat regen. Het is een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Oestrees en de afrit Noordwijkerhout 5 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Het is een combinatie van de brugopening en wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 En een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen, ...weet beetje nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, ...weet beetje nog wel oudje. Wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor.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 8 maart 1974. Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de drie grote van het Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat is natuurlijk dat deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kam. En ook straks nog muziek van Toon Hermans. En ook Hitty Blok. En Lee Jongewaard komen eraan. maar is Die Wim Sonneveld met zo heerlijk rustig. gelijk met vorige week in, uh, in Zandvoort, hè? Met 70.000 man per dag.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 Voor de verdorven, gewoon maar de simmering. het eruit, middelbare dame? Of komen u moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, weet u den? De is waterverf, daar doe ik niet aan mee. Je stort je eigen in het verderf, je zak in de brein. En is er soms is hebbel of je leide, zegt dan maar. Ach, niet op reageer alleen, en het is voor kan. It's no.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 De open laten staan. Zeven dagen stond hij open. Heel het hele huis is ondergelopen. Oh. Denkt u toch eens even alle meubels dreven? Oh. Dag mevrouw van Bal, Hoog. Weet u het nieuwtje al? Nee. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Ho, ho. Zeven weken stond die open. Heel de straat is ondergelopen. Denkt u toch eens even: alle auto's dreef. Yes.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 Tuf duff, duff. Va wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Maar riep door eerst je strikkie rechte buren staan te loeren. Va vroeg beleefd maar kort of ze er klak zo niet wou roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goede goed. Het kroost verpoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien. Zodat er diep in het mechanisme...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 zijn voorstor door de gedaan, maar s'avonds om die uur is het hart met de pret, want dan stond zijn brand de onder op bed.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 Eenzaam bent mijn liefste brand dan een kaars vannacht voor je venster en bestemde vlam tegen de adem van de wind zet een kaars voor je raam vannacht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 Brune. Daar in dat aardse paradijs. Mediterrane, zo blauw, zo blauw. Mediterrane, zo blauw, zo blauw. En met je slanke vier op de water schier.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 Shine, how are you, Madeira noo, so blue, so blue, Madeira noo, so blue, so blue, en met je Coca Cola en je hele hola Madeira nee, een Middellandse <laughs> Zee.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 of ze doen, zij mediteren, nee, nee, nee, nee, mediteren, nee, nee, nee, nee, nee. en met je zonnebaden in de promenade van de mediteren, nee. 4 Zandvoort, lokaal omroepen uit de bad.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 Ratskeug en bonen Is het soldatendiner Ratskeug en bonen Doe daar je maaltje maar mee Vrijheid van streven Vrijheid van grenzen tot strand Hollandse soldaten leven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 Naar pleek, vleit. Komt me die vent aan zo'n aardige meid. Dat wordt een leuke foto. Niet juist deze kleur die karakter verraadt, mag ik van u een foto. Naar acht is, naar acht is. de rempers gaan naar acht is, al met de hele vent. Ze hebben apenootjes, komkommers en broodjes, de rempers gaan naar acht is, en iedereen is bezend. Wimpelpink is de gids in spee, hij neemt ons langs de kooien mee, en wie er wat te vragen heeft, die antwoord hij beleefd. Is iedereen nu klaar, vooruit dan gaan we maar. Oh, 50, 50, 50, 50. wat is dat nu voor een beest? Je moet ons dat vertellen, want je bent hier weer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 We hebben aannootjes om en brood, en broodjes in rootjes kokelen volkjes in hier andere dieren. Pippie, pippie, pippie, pippie, wat is dat hier voor een beest?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 I yeah. wacht een land als een spookje Madeira, land van liefde en zon. Ik woon.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 Was lang niet mild en dreigde met vele jaren straf. Ja, Zijn zucht naar avontuur die was met tegensteld Voor die taaien was toen de lol er af. Weer naar zijn land. Hij was er zo arm als een mier, als een bier. Hij ging naar zijn blokhut en maakte zich van kan en nu is hij zo dood als een pier. Owe daier, je bier, Owe taa je, pie, he he. Oude daaien, je bier. O, het taaer, je pier. Pie, pie, en nu is hij zo dood als een pier. En ja, dat was Elli Christiani.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 was geweest was er nooit een reden voor een feest oh wat is het een leven fijn En we doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie. Nostalgie en middenalcoholie.